Vijf uur door meegens met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen banken die hun risicovolle handelsactiviteiten... moeten scheiden van de onderdelen voor consumenten. Dat verwacht voormalig Rabotopman Wijfels. Hij zat in de groep experts die gisteren in een advies aan de Europese Commissie... pleitte voor zo'n bankensplitsing. De splitsing moet gaan gelden voor banken waarvan het risicovolle gedeelte... meer is dan ongeveer een kwart van alle activiteiten. Banken hoeven niet ontmanteld te worden... zolang er maar een strikte juridische scheiding komt. Als Brussel het advies van de experts overneemt... dan verwacht wijfels dat alle Nederlandse banken... onder de nieuwe norm blijven, zei hij in Nieuwsuur. Voetbalsupporters die racistische talen uitslaan... komen niet meer binnen bij FC Groningen. Ze krijgen een stadionverbod voor het leven. Dat heeft directeur Nijland van FC Groningen gezegd tegen RTV Noord. Aanleiding zijn racistische opmerkingen van eigen supporters... in de richting van de Groningen-spelers Zeefuik en Luciano... zondag in de wedstrijd tegen Roda JC. Als de thuisclub slecht speelt, mag je fluiten, zegt Nijland. Dat hoort er volgens hem zelfs bij. Maar dit ging alle perken te buiten. Het was zwaar discriminerend. Via veiligheidsmensen en met camerabeelden... wordt geprobeerd de schuldigen te vinden. Als dat lukt, is het volgens Nijland heel simpel. Eruit en nooit meer erin. In België zijn medewerkers van de spoorwegen gisteravond begonnen aan een 24 uur staking. Tot 10 uur vanavond rijden er nauwelijks of geen treinen. Ook internationale treinen zoals de Eurostar en Thalys vallen uit. Het conflict draait om de structuur van de Belgische spoorwegmaatschappij en MBS. De regering wil het reizigersvervoer en het spooronderhoud scherper van elkaar scheiden. De bonden willen juist meer integratie tussen beide onderdelen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vandaag wordt het erg regenachtig. Staat er veel wind, wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Engeloe Stone. Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws. Van de dag die net is begonnen. Verhalen van het buitenland tot vlak om de hoek. Vandaag is het woensdag 3 oktober. Dit uur, Noord-Brabant moet voor de rechter verschijnen vanwege hun lakse optreden omtrent de tijgermug. SGP-leider Kees van der Staai scherpt de banden aan in Israël. En we blikken vooruit op de algemene financiële beschouwingen. Wilt u reageren op deze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer. 0800-1121, of Twitter met de hashtag WNL-nacht. Over iets meer dan een maand is het eindelijk zover. Dan kijkt de hele wereld mee over de schouder van de Amerikaanse kiezer... als hij naar de stembus gaat. Kandidaten Mitt Romney en Barack Obama zullen er tot in het stembroekje alles aan gaan doen om de kiezer nog voor zich te winnen. Journalist Maarten Koolsloot reisde duizenden kilometers in een huurauto door Amerika langs kansloze en succesvolle presidentscampagnes. Hij schreef in die tijd het boek Zo word je president met een vraagteken op het einde. En zit dit uur bij ons in de studio. Maarten Koolsloot, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom ook in de, in de studio. Uh, we hebben afgesproken dat we je en jij gaan zeggen. Uh, Maarten, uh, ja, hoe, hoe word je president? Dat is een uitstekende vraag. Ik zou voorstellen om vooral mijn boek te lezen als je dat <laughs> wil weten. Uh, ja, het is een hele lange en harde strijd. Je hebt ontzettend veel geld nodig. Uh, deze race naar verwachting uh, gaat er 2 miljard dollar om, in om. Dat is dus uh, uitgaven die kandidaten doen, uitgaven die belangengroepen doen. Dus geld is belangrijk. Uh, ja, zeker aanzien van de partijen, establishment, steun van die mensen. Dat is uh, ook belangrijk. Dat zijn zo twee factoren. We hebben natuurlijk de, de debatten waar we nog over gaan praten. Niet te vaak struikelen. Uh, ja, allerlei hordes. Uh, in Iowa, een van de eerste staten, uh, zoveel mogelijk met mensen praten naar ze toe. Uh, naar hun boerderij, naar hun kerk. Uh, vooral laten zien dat je met gewone mensen overweg kan. Dus dat zijn zo'n beetje drie elementen. Maar, maar er zijn er veel. Maar kan een gewoon mens een president worden? Ja, er is natuurlijk altijd de vraag komen, die lui van Mars... die uiteindelijk bij die debatten staan, of zijn het gewone ja. mensen? Uh, het zou kunnen. Ik denk, als je naar Obama kijkt, er zijn levensverhaal uh, van relatief eenvoudige komaf... natuurlijk waanzinnig getalenteerd en op dat talent tot een bepaald niveau gekomen. En op dat niveau zijn er dan uh, gevestigde politici en mensen die je steunen... mensen met geld en dan kom je verder. Dus het kan, denk ik wel, ja. ja. Uh, hoe, hoe heb je eigenlijk je onderzoek gedaan voor je boek? Heel simpel, in de auto stappen en ergens naartoe, hallo zeggen, mensen spreken. Uh, zo simpel was het eigenlijk. En wat voor mensen spreek je dan? Zelfde mensen zoals jullie hier in deze studio vandaag. Oude mensen, jonge mensen, uh, mensen op campagnebijeenkomsten, vooral. Ik vind het vooral heel leuk om gewoon te zien wie zijn die kiezers nu? Wat gebeurt er? Hoe maken ze de, de keuze? Want daar gaan natuurlijk uiteindelijk 2 miljard dollar in om. Bijna twee jaar in media-aandacht. Wij hebben er nu al een uur over in Nederland. Dus dat zegt al wel meer dan genoeg. Die gekte, wat gebeurt er nou precies? Uh, ja, waarom zijn mensen daar zo lang mee bezig? Wat vinden ze belangrijk? En je hebt ook met presidentskandidaten gesproken, hè? Ja, nou, het is natuurlijk niet zo dat ik op kan bellen... en een uur met ze kan gaan zitten. Maar zo, zo, kwaad en, uh, zo goed en kwaad als dat ging, heb ik dat wel geprobeerd. Uh, bijvoorbeeld met Mitt Romney. Op een dag dat ik uh, Bill Huizing ga, een congreslid met zoals je al hoort, de Nederlandse roots volgden. Uh, en Huizenga regelde het zo dat ik dan heel even kort met, met Romney een paar woorden kon wisselen. Dat ging Lastig. niet van harte. Nou, hij houdt niet van onverwachte dingen. Dus je staat er gewoon bij een hek. Uh, congreslid X in dit geval, Bill Huizenga, zegt dit is Maarten, komt uit Nederland. En ja, Romney is dan toch wat, wat ongemakkelijk. En van uh, oh hi, how are you? En het is niet heel uh, vloeiend allemaal. Hij kan echt niet hè, tegen spontaniteit. Nee, nee, het, is, ja, het staat ook onbekend dat hij alles goed uh, regelt met zijn campagne. Vooraf precies wil weten wie waar, uh, wanneer komt, waar hij mee spreekt. En uh, ik heb het mij even op het schaatsen in Nederland gegooid toen ik hem zag. <laughs> moet het moet vast een amusant gesprek zijn geweest. De, de, ja, als, als je naar je boek kijkt, zo word je president, zegt de titel. Uh, volgens de regels van jouw boek, wie zou er nu president moeten worden? Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Volgens de regels van mijn boek moet dat, denk ik, Obama worden. Maar ik denk ook volgens de regels van mijn boek is het nog lang niet zeker. <laughs> Omdat uh, ze hebben alle twee veel geld. Uh, de peilingen lijkt het nog min of meer nek aan nek te gaan. Ik denk wel, een van de belangrijke dingen die ik in mijn boek laat zien... is dat je een bepaalde ja, likability uh, moet hebben. Dat mensen gewoon snel een goed gevoel bij je moeten hebben. En dat is zoals je, uh, in zo'n je president, kunt lezen... bij uh, Romney niet echt het geval. Uh, dus als je een heleboel dingen optelt... dan is de conclusie nog steeds niet uh, uh, gemaakt, niet zeker. Nee. Maar dan neigt het toch een klein beetje naar... Nou amerika kennen Maarten Koolsloot dit uur bij ons in de studio. We komen nog vele malen bij je terug. En zometeen blikken we terug op de campagne van 2012. Het is zeven minuten over vijf uur. Luistert naar Radio 1. Onze zuiderburen in België moeten vandaag een hoop moeite doen om naar hun werk te komen. Het personeel van vervoersbedrijf NMBS staakt 24 uur lang. Voor iedere Vlaming lastig, zo ook voor opkomend cabaretier Jelle den Turk. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent cabaretier, zie je dan nog een beetje de lol van die staking in? De lol van die staking? Op dit moment absoluut niet meer. Nee, helemaal uh, niet. Nee, want ik heb namelijk een vriend, en uh, die, die is uh, zo pas zijn vriendin kwijtgeraakt. Dus die is helemaal depressief. En die overweegt gisteren om zelfmoord te plegen. Die is naar het station gegaan, die is daar op de sporen gaan staan, maar er kwam natuurlijk geen enkele trein af. En hij is dan uiteindelijk maar met zijn status, tussen zijn benen terug naar mij thuis gekomen. En naar zeuren, en naar zagen, en naar mopperen. Waarom komt die trein nu niet af? Tot op het punt dat ik eigenlijk zelf denk: van inderdaad, waarom komt die trein nu niet af? Dan ben ik van dat gezeur af. Ja, en toen was het opeens de staking. Het is niet heel bijzonder, horeca je toon al, dat er soort gestaakt in België. Oh ja, nee, we vinden dat helemaal. We kijken er absoluut niet meer van op. Bij onze NMBS-stakingen, dat, dat, dat uh, hoort ondertussen al een beetje bij de Belgische folklore. Je hebt uh, frieten, je hebt chocolade en je hebt NMBS-stakingen. Die zijn er zo om de, om, om de haverklap, zijn ze daar opnieuw. En zo taart ze dus op het moment dat je het eigenlijk uh, totaal niet had verwacht. Een beetje zoals je dat hebt met, uh, met uh, moederdag of vaderdag. Hè? Plots is die dag daar weer en dan denk je, oh fuck, was dat vandaag? Ja. Dat dat ook met stakingen. En zo hebben veel mensen daar opeens last van. Hè? Opeens rijden er geen treinen meer. Hoe reageert nou de gemiddelde Vlaming daarop? Uh, de gemiddelde Vlaming reageert daar... jou zal ik dat zeggen. Uh, reageert daarop door eigenlijk in zijn eigen autootje te kruipen... ...en naar zijn werk te rijden. Ik denk niet dat er veel zal gecarpooled worden... ...dat we nu buurtfeesten gaan organiseren... ...en allemaal samen gaan beginnen werken. Wel het tegendeel, we gaan elk in ons eigen autootje kruipen... ...naar ons werk tuffen, vechten voor iedere centimeter op de autostraat. Dus het verpest een beetje het groepsgevoel, hoor ik eigenlijk wel in je stem. <laughs> ja, absoluut. Um, nee, ik denk niet dat dat nu per se zal aangewakkerd worden. Uh, weet je wat trouwens, denk ik, wel veel beter zou zijn... Dat is, moesten ze nu eens uh, enkel de conducteurs laten staken. Dat doen ze namelijk in Frankrijk. En op die manier is de trein de hele dag dan gratis. Dat zou nu eens fantastisch zijn. De Vlaming, die zou massaal buiten komen. Die zou ten nog eens de trein gebruiken. En niet enkel om naar hun werk te gaan. Dat zou ik persoonlijk wel een leuk scenario vinden. een goed idee? Nog meer goede ideeën? Uh, ja, wel. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb het wel voor het idee dat er nu is... Dus je hebt de NMBS, ik zal dat misschien even uitleggen voor uh, jullie daar in Nederland... want dat is nogal ingewikkeld. De NMBS die is opgedeeld in drie, ge, uh, uh, uh, drie bedrijven. De NMBS, Infrabel en NMBS Holding. En waarom? Ze hebben dat gedaan om uh, meer concurrentie aan te wakkeren. Ja, is net, aan als, de... net als bij ons eigenlijk, wij, wij hebben ProRail natuurlijk ook voor, uh, voor het beheer van het spoor. Maar ik ga verder... Ja, ik weet niet. Ik ik, ik, ik, ik hou wel van dat idee. Dat lijkt mij wel tof. Het wordt alleen niet goed uitgevoerd. Ik vind dat die, die concurrentie zou echt moeten te, te vinden zijn op het spoor. Je zou moeten werken met met uh, uh, verschillen in kwaliteit. Je zou moeten uh, een merk hebben, eh, een, een, een uh, zoals je Coca-Cola hebt, en dan ook een soort met cola van den Audi. Staat u wat ik bedoel? Oh, ja. dus dat u dan bijvoorbeeld, dat u dan bijvoorbeeld uh, luxe treinen hebt, en dat zijn dan de treinen van de NMBS. En daarnaast heb je dan een soortment uh, witte producttreinen, eh, waar, dan, waar, waar dan bijvoorbeeld geen zetels in staan en waar er geen ramen in zitten. Maar het is wel een stuk goedkoper. Dus, eh, een soortment goedkope uh, deportatietreinen, zo u wil. Maar Jelle, uh, hoe ga jij je je vandaag, vandaag naar je werk zelf? Uh, ik heb heel veel geluk. Ik moet helemaal niet naar mijn werk. -ho -ho -ho -ho. Ik kan lekker in mijn bedje liggen luisteren naar mensen die zeuren over het feit dat ze niet op hun werk geraken. Ja. Maar dat zijn er wel behoorlijk wat. Cabaretier Jelle Den Turk, ik zeg het goed, Dankjewel je wel voor je opgewekte toelichting. Er wordt misschien gestaakt in België vandaag, maar vele mensen die kunnen er toch nog met een positieve blik naar kijken. En vanaf volgende week is Jelle trouwens ook elke ochtend als comedian te horen hier in ons programma. Op Nieuw al wakker op Radio 1. I let it fall. set fire to the rain. Het is 15 minuten over 5 U luistert naar Radio 1. Bij ons in de studio zit nog steeds Maarten Koolsloot. Hij is de Amerika-deskundige en blikt tussen 5 en zes ons terug naar de campagne en vooruit op de verkiezingsstrijd. Onder presidentiële titel op 6 november. Nogmaals goeiemorgen. Goeiemorgen. eens te beginnen met het terugkijken naar, naar die campagne. Wat was voor jou nu tot nu toe het opvallendste moment? Wat mij vooral erg opvalt is het enorme zootje ongeregeld... wat er voorbij is gekomen in de voorverkiezingen. Uh, eigenaardige kandidaten van helemaal uh, rechts als het gaat om uh, fiscaal beleid... zoals Ron Paul, uh, al 77, die toch heel wat stemmen heeft gehaald. Uh, tot aan Michelle Bachman, die eigenlijk tegen bijna alles is, denk ik. Een vrouw uit uh, Iowa. Het meest opvallende... Moment, dus dat vond ik een opvallend gegeven. Opvallendste moment, uh, denk ik, in een van de debatten. Dat Rick Perry, de kandidaat uit uh, Texas, gouverneur, uh, wil drie ministeries afschaffen. Hij begint met de eerste te noemen, dan de tweede. En bij de derde blijft het uh, toch ja, relatief lang stil. En er volgt een uh, oeps aan het einde van, uh, van de opsommer. Hij wist het gewoon niet. En dat is voor mij toch bij sommige kandidaten wel een beetje de gemene delen. Het niet allemaal hoogvliegers. Nee, en dan had je ook nog uh, Rick Santorum natuurlijk. Ook een opvallende naam, zeker omdat hij lang in de race bleef. Een, een vrij ek, ek, extreem gelovige kandidaat. Zeker, een uh, katholiek, streng gelovig. Uh, als het, uit mijn hoofd zeven kinderen. Dat zal met het geloof samenhangen. Althans, dat, dat weet ik wel zeker. Uh, ik heb in mijn boek ook gevolgd een aantal keer achter hem aangereden en gekeken uh, ja, hoe mensen op hem reageren. En heel veel mensen. Ik denk dat hij heel veel uh, op een hele ingewikkelde manier dingen zegt die niet klopt. Als het gaat over de gezondheidszorg. En dat, dat geef ik ook in het, in het boek aan. Maar mensen vinden dat prima. Uh, hij ging ook uitgebreid een keer tegen de bureaucratie in Washington. Daar heeft hij zelf jaren gezeten als senator. Dat, Waarom zijn uh, mensen daar oké okay mee? Nou, ze willen een soort van antigeluid ergens tegen. En uh, zolang iemand dat verwoordt... daar uh, ja, wordt in mijn optiek iets minder kritisch gekeken... naar wat hij zelf van heeft uitgespookt. Ja, maar hij heeft natuurlijk... Uh, heel lang is er een nek aan nek strijd geweest... met Mid Romney ook in die, in die voorverkiezingen. Ja. Hij heeft enorm veel geld gekost ook. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Dat, ja, mensen hebben bij Romney toch lang gedacht... dat is die aangladde zakenman met mooie praatjes. Maar waar staat hij precies voor? Is die ruggengraat nou van slagroom? Ja. Of kunnen we er echt wat mee? En daar hebben ze iets tegen willen testen. De laatste jaren is natuurlijk enorme conservatieve weerstand tegen Obama uh, actief. De uh, Tea Party onder meer. Nou, die uh, mensen die willen een stem. Uh, en die hebben gekeken of centrum dat zou kunnen zijn. En, en dat een aantal voorverkiezingen lang... Maar we hebben het natuurlijk de hele tijd over de falen van andere kandidaten. Maar Barack Obama zelf, maakt, maakt hij geen fouten? Ja, absoluut wel. Uh, hij maakt zeker fouten. Nu ben ik natuurlijk hard aan het nadenken welk rijtje ik dan moet, uh, moet opnoemen. Nou, ik, ik denk dat, dat los van de precieze fouten mensen ook wel gewoon naar zijn beleid kijken. Dat het niet allemaal Hosanna is. Ik bedoel, Amerika heeft nog steeds, als je kijkt naar fouten, een uh, hele moeizame economische tijd... Uh, met werkloosheidscijfer van boven de 8 Er is nog steeds een uh, oorlog gaande, of hoe je het ook zou willen noemen in Afghanistan. Er zijn allerlei mensen die daar ook niet heel gelukkig mee zijn. Uh, dus het wordt zeker niet gezien dat hij een foutloos of complete messiasachtige man is. die alles maar uh, ja, perfect geregeld heeft. Hoe wordt hij wel gezien? Uh, ja, dat, dat ligt eraan met wie je spreekt natuurlijk. <lacht> er zijn uh, aan, de, aan de rechterkant uh, uh, alle mensen die ik ook in mijn boek opvoer. Nou, die kunnen wel barbecuen soms. Die zijn het helemaal uh, zat, uh, verschrikkelijk linkse. Obama is dan in hun woorden uh, ja, onbetrouwbaar, enzovoorts. En aan de andere kant uh, zijn supporters, en het lijkt erop dat dat er misschien wel genoeg zou zijn om hem nog een keer te verkiezen. Die zeggen, ja, wacht eens even, de enorme grote financiële puinhoop, uh, banken die maar uh, mochten lenen, hypotheekmaatschappijen die je bij een pak melk een hypotheek gaven, dat was niet het idee van een democrat of Obama. Dat hebben Bush en zijn... Uh, uh, makkers uh, geregeld. Dus ergens daar in het midden... is een beetje de stand van het uh, land, denk ik. Nou, dan gaan we nog even terug naar Romney. Een grote blunder wellicht van hem in de verkiezingscampagne... was uh, dat hij op een gegeven moment over een vliegtuigraampje begon. Volgens mij wilde hij dat de vliegtuigraampjes open konden... Ja, ik moet zeggen dat ik de quote zelf helemaal gemist heb. Oh. Ik heb uh, de afgelopen weken druk met mijn boek uh, bezig geweest. Ik heb dat niet uh, gehoord, ik het... heb er wel net van gehoord. Ja, ja nee. Uh, uh, laten we dan van, van wat hij fout doet nog even gaan naar wat hij goed doet. Want Mitt Romney doet ongetwijfeld wat goed. Anders was hij al lang helemaal weggezakt in de peilingen. Wat, doet, wat, doet, wat maakt Romney nou zo sterk? Uh, het is toch een enorm gedisciplineerde man. Je moet niet vergeten dat hij komt niet uit het niets uh, aangewaaid. Hij heeft natuurlijk een hele lange, uh, succesvolle carrière gehad bij uh, zijn bedrijf Bain Capital... Een uh, man die heel goed beslissingen kan nemen... uit alles wat ik erover uh, gezien en gelezen heb. Heel, uh, ja, weeg dingen af, uh, laat de goede mensen de informatie uh, aan hem geven... en hij neemt dan een afgewogen beslissing. Het enige probleem met die manier van uh, beslissingen nemen... is dat het in een bedrijf, denk ik, uitstekend werkt. Dat heeft hij wel bewezen. Ook de Olympische Spelen in Salt Lake City... heel succesvol uh, overgenomen en geleid. Alleen in de politiek willen mensen vooraf nog wel eens graag weten... wat je nou precies gaat doen. In plaats van dat je de kaarten dicht tegen de borst houdt... En pas op het einde een beslissing neemt. Want dan word je misschien als een draaier gezien of iemand die niet staat voor wat hij wil doen. En ik denk dat dat een beetje het probleem is. Nou, dat denk ik niet alleen, dat is natuurlijk wel, uh, wel gebleken. Dat mensen denken: hé, hey, wat wil die Rom nu precies? Ja. Waar staat hij precies voor? Ja. Vandaag het uh, eerste presidentiële debat. En uh, we praten er zo meteen verder over met Maarten Koolsluiten. Sommige Nederlanders worden op dit moment langzaam wakker. Het andere deel ligt nog op één oor. Maar de kranten zijn alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door. Te beginnen met Spits. Die krant blikt terug op het debat over het herfstakkoord. Vooral PvdA-leider Diederik Samsom moest het gisteren ontgelden. Volgens oppos oppositiepartijen is het akkoord dat hij bereikte met de VVD... een koerswijziging van niks. De verschillen met het kabinet Rutte 1 zijn volgens SP-leider Emiel Roemer... zo klein dat de ANWB voor deze koerswijziging... nog niet eens een bord op de weg zou zijn. De PvdA was de verkiezing juist ingegaan met de boodschap dat er een einde moest komen aan dat rotbeleid. Vandaag zijn de financiële beschouwingen die vormen voor de Kamer de laatste mogelijkheid om nog te sleutelen aan de rijksbegroting voor 2013. Ook in spits de postzegel wordt weer duurder. Na een verhoging van 4 cent begin dit jaar, gaat er per 1 januari in 2013 weer 4 cent bovenop de prijs voor het versturen van brieven en aanzichtkaarten. Dat kost u vanaf dan 54 cent. De duurdere postzegel is volgens PostNL nodig, omdat er in Nederland simpelweg te weinig brieven en kaarten worden verstuurd. De verhoging is daardoor niet eens kostendekkend. Oorzaak is, u raadt het al, het internet de postzegel nog duurder maken is geen optie. Hoe duurder het versturen van brieven, hoe sneller mensen het helemaal niet meer doen. De abortusboot van de Nederlandse vrouwenorganisatie Women on Waves is op weg naar Marokko, dat schrijft de Volkskrant. En daar is de Marokkaanse regering op zijn zachtst gezegd niet blij mee. De organisatie biedt vrouwen aan om op internationale wateren een abortus te ondergaan. Het is voor het eerst dat de organisatie een moslimland aandoet. In Marokko is abortus streng verboden, tenzij een vrouw in levensgevaar is. Een woordvoerder van de Marokkaanse regering zei gisteren dat de overheid zal optreden tegen aansporingen om de wet te overtreden. Volgens Women on Waves sterven in Marokko elk jaar 90 vrouwen als gevolg van een illegale abortus. Dat komt vooral omdat die illegale abortussen vaak niet worden uitgevoerd door een arts. Omdat die daar dan weer te veel geld voor vragen. De kerncentrale van Borselen voldoet niet aan de internationale eisen voor overstromingsgevaar, schrijft Trouw. Daarnaast is de centrale in Zeeland niet genoeg beveiligd tegen aardbevingen... en is er materiaal waarmee calamiteiten kunnen worden verholpen niet rampbestendig opgeborgen. De krant citeert een rapport van de Europese Commissie... die alle 146 kernreactoren die de EU van stroom voorzien aan een inspectie heeft onderworpen. Het rapport wordt vandaag in de commissie besproken, maar lekt al uit naar de pers. De Franse kerncentrales zorgen voor een derde van de stroom. Stroomvoorziening in Europa, maar scoren in het rapport het slechtst. Om alle Europese kernreactoren weer op pijl te krijgen... is een investering nodig van tussen de 10 en 15, 25 miljard euro. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Als u zich al irriteert aan een normale steekmug, maak dan maar uw bos maar even nat. Want Nederland heeft namelijk last van de tijgermug. Een exotische variant die gevaarlijke ziektes kan overbrengen. Vandaag is er een rechtszaak tegen de provincie Noord-Brabant om de opkomst van de mug tegen te gaan. Wilfred Reinhold stichtte een platform tegen de mug en is de hoofdaanklager in deze zaak. Hij vindt dat de provincie te weinig maatregelen neemt om de mug de kop in te slaan. Wilfred Reynolds van het platform Netwerkinvasie Invasie -exote. Goedemorgen. Goedemorgen, met Wilfred Reynolds. Hallo. Goedemorgen, is de tijgermug zo gevaarlijk dat er echt een rechtszaak over moet komen? Ja, dat is absoluut uh, nodig. Want uh, hij kan uh, meer dan twintig virusziekten overbrengen. Waaronder knokkenkoorts, ziekemwinia, encefalitis, et cetera. Nou, hoe, hoe komt die tijgermug ineens ons land binnen? Nou, dat gebeurt al een tijdje, maar het, ja, het gaat maar door. En dat is het, het risico, want dan kan hij zich vestigen. En hij komt binnen met, in het land met uh, lucky bamboeplantjes en met gebruikte banden. En over dat laatste, daar gaat de rechtszaak. Ja, want, want u heeft die rechtszaak eigenlijk begonnen. Waarom heeft u een rechtszaak aangespannen? Ja, om te zorgen dat uh, de overheid in actie komt. Want die weten al jaren dat er uh, tijgermuggen meekomen met die uh, producten. Maar uh, er gebeurt niks aan de import van die muggen. En dat is het probleem, want dan kan die zich vestigen. En op een gegeven moment breedt hij zich uit uh, over heel Nederland. En dan is het te laat, want dan uh, krijg we hem niet meer weg. Ja, en, maar dat gaat natuurlijk wel wat kosten om daar wat aan te doen. Ga, ga, gaan wij als burger dat ook merken in onze portemonnee? Nou, ik denk het eigenlijk nauwelijks. Want uh, bijvoorbeeld als het gaat om die banden. Uh, is in Australië uitgevonden dat je als je dat, de containers met die banden goed behandelt uh, en zorgt dat er uh, geen muggen meer in zitten als ze het land binnenkomen, dan kost dat 300 australische dollar per container. Nou, daar gaan heel wat banden in een container, dus uh, per band is dat uh, nou ja een paar cent of een paar euro ook, uh, in die orde van groot. Ja, het gaat om vier besmette bedrijven. Nou, dat valt nog wel mee. Ja, nou ja, goed, uh, elke besmetting is er één uh, te veel. Want vanuit zo'n besmettingshaard kan de tijgermug zich uh, uitbreiden en gaan vestigen. Dus uh, of dat nou in Heining is of in Weert, uh, op een gegeven moment... Uh, en ook tussen die banden, bedrijf onderling, worden er banden geeks, uh, uh, uitgewisseld. Dus uh, dan kan zo'n besmetting nog veel harder gaan. Maar hoe ernstig is het? Zijn er al doden gevallen? Of hoe, hoe gaat dat? Nou, in... Uh, in het buitenland zijn er door tijgenmuggen absoluut heel veel doden gevallen. Uh, in Italië, daar hoort uh, tijgermuggen ook niet thuis, maar dat is in de jaren 90 ingevoerd met uh, gebruikte banden. Net als dat hier gebeurt. Uh, daar is het niet op tijd tegen opgetreden. Ondertussen is heel Italië vergeven van de tijgermuggen en kun je nauwelijks nog op een terrasje zitten... Uh, ...zonder uh, gestoken te worden. En uh, daar heeft uh, in, uh, in 2007 een uitbraak van uh, een tropische ziekte, Chikungunya plaatsgevonden. En dat heeft uh, destijds één dode gekost en meer dan 200 mensen die ziek werden. Maar hoe groot is nu de kans dat dit ook in Nederland gebeurt? Dat er echt een, een, een verspreiding komt, een soort epidemie? Nou, uh, als, als er niks uh, gebeurt dus tegen de invoer van tijgermug en de Tijgermug, krant krijgt, ...krijgt om zich te vestigen en verspreiding... Gaat, eh, wat er in Italië gebeurt, dat gaat hier dan ook gebeuren. Maar misschien met een nog vervelende ziekte, zoals knokkelkoorts. Maar wat gaat u vandaag eisen in de rechtszaak? Wij gaan eisen eh, dat de, de provincie eh, ja, handhavend optreedt tegen die bandenimporteurs. Uh, om te zorgen dat die uh, met die banden geen uh, tegen meer binnenkomen. Ja, dus de organisatie, de organisatie van de banden, uh, die zijn al lang bezig een bepaald middel naar Nederland ha te halen, dat de larve dood kan maken, is hmm. dat niet een oplossing? Dat zou een oplossing kunnen zijn. Het hangt een beetje vanaf hoe je met dat middel omgaat en uh, of je dat inderdaad ook uh, gebruikt. direct op de banden die, uh, die, die, die worden ingevoerd, dan zou dat het beste uh, kunnen werken. Maar ja, het duurt allemaal erg lang en volgens mij uh, uh, ja, is, is het echt nodig dat er nu uh, wordt ingegrepen en niet wachten tot, uh, ja, tot de brancheorganisatie eindelijk uh, daadwerkelijk uh, in actie komt. Wat? Want bedenk, het, het is al drie jaar geleden dat de eerste tijgenmuggen bij die bandenbedrijven werden gevonden ja. en nog steeds wordt er geen preventie uitgevoerd. En hoe ziet u uw kansen vandaag? Nou, ik denk dat we dat wel gaan winnen. De rechtszaak dus over de tijgermug ja. in de provincie Noord-Brabant. Wilfried Reinhold, dank u wel. Ja, graag gedaan. Het is één minuut voor half zes. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Tijd voor het Nieuwsminuutje met Robert Smit. In Winschoten is vannacht opnieuw brand uitgebroken. Het is inmiddels de zeventiende keer in korte tijd... dat de Groningse plaats wordt geteisterd door vuur. Bij de voordeur van een leegstaande woning was de brand ontstaan. Buurtbewoners hadden het vuur al gedoofd toen de brand weer arriveerde. In Winschoten geldt sinds dinsdagavond een noodverordening. De vrees is groot dat een pyromaan achter de branden zit. De Australische regering heeft toegegeven dat het Great Barrier Reef... de afgelopen decennia is verwaarloosd. Minister van Milieu Tony Burke heeft erkend dat het koraalrift... in betere staat was geweest als zaken anders waren aangepakt. De Great Barrier Reef is het grootste koraalrift ter wereld. Dinsdag werd bekend dat het koraal in de afgelopen 27 jaar is gehalveerd... Een van de redenen is de verzuring en opwarming van het water. In Amsterdam-Noord is vannacht een vrouw om het leven gekomen naar een steekpartij. Dat meldt het ANP. Rond één uur zou de vrouw zijn aangevallen. De steekwonden zijn haar uiteindelijk fataal geworden. Een politiehelikopter is ingezet om de jacht op de verdachte in te zetten. maar heeft vervolgens geen resultaat geboekt. De politie wil nog niets loslaten over het voorval. Het onbemande ruimtevaartschip Amaldi is vannacht vergaan in de Dramkring. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft laten weten... dat het toestel gecontroleerd is opgebrand. ESA twitterde vannacht omstreeks half vier... signaal verloren, vaarwel Amaldi. Het ruimtevaartschip was in maart naar ruimtestation ISS vertrokken... met talloze benodigdheden als brandstof, water en wetenschappelijke apparatuur. Vrijdag vertrok het toestel richting aarde. Een update van de beurs in Japan. Uh, de stand van de Nikkei-index is vrijwel ongewijzigd. De Japanse beurs staat op 8795 punten. En dan het weer met zijn van Antwerpen. Op dit moment trekt een lijn met regen van west naar oost over Nederland. In de loop van de middag passeert een nieuwe storing met regen vanuit het zuidwesten... met vooral in de kust ook kans op windstoten. De temperatuur stijgt het een van 14 in de kustgebieden tot 16 in het binnenland. In de avond en de nacht schuift de regen weg naar het noordoosten en klaart het uiteindelijk ook op. Het er door flink af met in het binnenland 8 tot 7 graden als minimumtemperatuur. De wind neemt erbij een kracht af en waait uit een zuidwestelijke richting. Morgen overdag blijft de kans op een bui bestaan, maar de zon is ook geregeld te zien. De temperatuur stijgt erdoor tot een graad of 14 naar de kust tot 16 graden in het binnenland. De dagen richting het weekend blijft het onbestendig weer. en liggen de temperaturen onder normaal met 13 tot 16 graden. Dankjewel Stijn van Antwerpen en volgende week weer een weerbulletin van jou. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Robert Smit. Vandaag zullen de twee Amerikaanse presidentskandidaten... Barack Obama en Mitt Romney voor het eerst tegenover elkaar staan... in het eerste presidentiële debat. De uitkomst van dit debat zal waarschijnlijk flink doorklinken in de peilingen. Maarten Kolsloot is Amerika-deskundige en zit dit hele uur bij ons in de studio. Ja, Maarten, wat verwacht je van het aankomende debat? Ja, wat verwacht krijg ik niet van. Ik bedoel, dit is natuurlijk alles waar iedereen al weken en maanden naar, naar uitkijkt. Uh, ja, wat verwacht ik ervan? Ik denk dat het gewoon een heel interessant debat gaat worden... tussen twee uh, getalenteerde, slimme kerels uh, die zich waanzinnig goed hebben voorbereid. Romney is al even in Denver, Obama was in uh, Las Vegas. Ik denk dat het uh, ja, gewoon een spannend uh, debat wordt. Uh, ik denk dat ook de vraag zal zijn, zoals jullie in het vorige uur ook uh, besproken hebben... Gaat Romney nou wat meer van zijn visie uh, voor Amerika uh, laten zien? Het is vaak wat defensief geweest tot nu toe. Dus ik denk dat dat heel interessant is om te zien. Uh, ja. Ja, jij, jij volgt de campagne. Gaat hij dat doen? Ja, ik denk ook dat hij wel een aantal dingen heeft gezegd tot nu toe. Ik denk dat uh, uh, zijn critici daar gewoon niet tevreden mee zijn. En soms ook wel vaag is wat hij nou precies wil. Onder andere ook zijn buitenlandse beleid waar hij nu een speech voor heeft aangekondigd. Uh, dus ik ben wel heel nieuwsgierig wat, uh, wat er komt. Maar ik denk dat het best wel een hoogwaardig debat uh, kan worden. Ja, het is uh, uh, natuurlijk een belangrijk debat. Hoe, hoe belangrijk is de uitkomst van dit eerste debat? Is dat dan al bepalend voor de hele strijd? Er komen er nog twee. Er komt ook nog een vice-presidentsdebat. Toevallig gisteren heb ik een serie uh, uh, ja, historische beschouwingen... op de debatten uh, nagekeken. En ik vond wel een leuke quote van uh, George Bush. Dan, hè, de jongste Bush in dit geval. En die zei van... Ik denk niet dat je een debat kan winnen, maar ik denk wel dat je hem kan verliezen. En dat zal toch wel, wel hier ook voor gelden. Er blijft een beeld hangen. Het is natuurlijk een, een, uh, ja, een mogelijkheid voor zoveel kiezers... Om, om eens goed naar die mensen te kijken. Ongeacht dat de campagne al twee jaar bezig is... gaan veel kiezers toch nu echt eens even goed kijken. Dat, uh, dat, kan, dat heeft impact, dat wil ik zeker weten... Of de verliezer al verloren heeft, dat denk ik niet. Nee. Maar in Nederland hebben we echt drie pijlers vastgezet in de laatste verkiezingen. Het ging over de zorg, het ging over Europa en het ging over de economie. Wat, hoe is dat in Amerika? Komen er ook bepaalde pijlers langs of kan alles gevraagd worden? Um, ja, er worden zeker bepaalde onderwerpen besproken. Er, er wordt vooraf natuurlijk onderhandeld tussen de, de campagneteams. Uh, zoals dat in, uh, in Nederland. Ik weet niet precies wat er net zo hard gebeurt als daar, maar daar zijn ja, waanzinnige belangen. Er wordt hard over gesproken. Als het aan Romney ligt, dan hebben we het natuurlijk het hele debat over de economie. Ja. Uh, en, en dat zal hij proberen zo vaak mogelijk en zoveel mogelijk uh, naar voren te brengen. Uh, iets wat niet heel goed gelukt is in de afgelopen maand grofweg. Uh, door allerlei onhandige de uitspraken van hem. Uh, ik denk dat dat, hij, dat zal zijn grote uh, ja, troef moeten zijn voor vanavond. En Obama? Uh, Obama zal natuurlijk uh, willen laten zien wat hij voor elkaar heeft gekregen. Dat, dat is eigenlijk toch ook wel een uh, rijtje waar je wat mee kan. Het gaat dan om Obamacare. Hij zal zeggen, de economie is niet waanzinnig. was nog veel slechter geweest als ik niet had gedaan wat wij moesten doen. Uh, met, met onze maatregelen als de, de bailout van de auto-industrie. Uh, en uh, de economische stimulus. Dus dat, dat soort de dingen zijn die hij uh, naar voren brengt. En natuurlijk dat de oorlog in uh, Irak is afgelopen. Ja, de oorlog van Irak natuurlijk. Uh, we hebben o Osama bin Laden... Uh, ja. uh, we hebben hem niet gezien trouwens, maar hij, <laughs> hij is wel van de kaart geveegd uh, onder uh, Obama. Gaat dat, hem nog, gaat dat hem nog helpen? Gaat hij dat wellicht nog gebruiken in het debat? Het, het is in elk geval een aantal keer gebruikt uh, eerder. Uh, bijvoorbeeld in mei, toen het een jaar geleden was. En toen Obama officieel zijn uh, herverkiezingscampagne begon. Die overigens in mijn optiek gewoon vier jaar al duurt, maar dat terzijde. Uh, waarin Obama dus spotjes had gemaakt. En dan zei van, nou, uh, Osama is, is er niet meer, enzovoort. Hmm. Uh, daar is waardig wat kritiek op gekomen. Dus het zal zeker genoemd worden. Het, het wordt op allerlei plekken genoemd. Maar ik denk dat ze het wel met enige tact uh, doen. Ja, nou is uh, Obama op dit moment uh, bijna vier jaar president. Speelt dat nog een rol eigenlijk? Heb je als president in, in de VS, als zittende president, een, een groot voordeel? Nou, je hebt wat praktische voordelen. Je hebt een vliegtuig. Uh, waar, je, waar je rond kan vliegen. Dat heeft Romney natuurlijk ook. Maar je, uh, ja, er zijn wel wat dingen makkelijker. Maar Romney je, zal hem zelf moeten betalen. Ja, nou, ja, dat is voor hem ook geen enkel probleem, ja. gelukkig... met een uh, geschat vermogen van zijn 250 miljoen dollar. Maar kijk. Ik denk, uh, kijk, het voordeel van de, de president is dat hij natuurlijk dat ambt heeft. Uh, er is altijd aandacht voor hem. Hij heeft altijd mogelijkheden om zijn boodschappen... Uh, op wat voor manier ook, tactisch of niet, te verpakken in zijn dagelijkse werk. En daar al een miljoenen publiek voor te hebben... Dus daar, daar heeft hij wel een klein voordeel mee. De wie? ander moet gewoon aan de poort kloppen en hij zit er al. Wie, wie zal zich het meeste voorbereiden, denk je? Want Obama is natuurlijk een goede debater, dat weten we allemaal. Ja, ja ik heb de laatste dagen verhalen gelezen... met, met, met kop in de trant van Obama. Kijk, liever American voetbal dan dat hij zich op een debat <laughs> voorbereidt. Uh, als je dan mij vraagt... Dit zijn, als je op dit niveau komt, dan ben je aanvaanzinnig goed. Maar de voorbereiding is alles... Dat ze zullen zich voorbereiden als niemand anders... Hmm. Uh, totdat we in de boeken na deze campagne gaan lezen dat het niet zo was. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij we was wel zinig goed voorbereid zullen zijn. Maarten Koolsloot is Amerika-deskundige. Dank je wel en tot zometeen. Dan komen we nog een keer bij je terug. Want wie wordt nu die president van de Verenigde Staten in 2012? Zometeen gaan we nog naar Israël. Daar is op dit moment SGP-leider Kees van der Staaij. Wat hij daar doet, hoort u over een paar minuten eerst Bart Constant. Bart Constant en Gravity, 19 minuten voor 6 uur luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL op Radio 1. Terwijl we ons in Nederland opmaken voor een nieuw kabinet zit SGP-leider Kees van der Staaij in Israël... om met 20 andere parlementariërs te praten over de toekomst van dat land. Gisteren hadden ze een drukke dag vol besprekingen en vandaag wordt daar een conclusie uitgetrokken. Kees van der Staaij, goedemorgen. Goedemorgen. Waar praat u precies over op de conferentie in Israël? Nou ja, over allerlei dingen die uh, Israël op dit moment bezighoudt... heb je natuurlijk heel sterk ook over de dreiging uh, vanuit Iran. Mm -hmm. De nucleaire wapens uh, die daar in de maak zijn. Uh, maar ook over de ontwikkeling in andere landen. Hoe gaat het in Egypte, hoe gaat het in Jordanië? Er zijn natuurlijk ook heel veel zorgen over. Uh, maar we praten ook als parlementariërs onder elkaar over... Van, ja, wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we effectief zijn in ons eigen parlement? Ja, want wat voor welke parlementariërs zijn er allemaal bij? Het zijn inderdaad meer dan twintig parlementariërs uit, uh, uit landen uit, eigenlijk over de hele wereld. We hebben het zo over Brazilië, Zuid-Afrika, maar ook Verenigde Staten, uh, Canada, Nederland, Finland, Duitsland. En zo kan ik nog wel even doorgaan eigenlijk uit heel veel landen. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk uitermate boeiend ook om ervaringen uit te wisselen. Welke ervaring heeft u bijvoorbeeld al uitgewisseld met een parlementariër? Nou, bijvoorbeeld in Amerika um, hebben we weer een setje ook um, resoluties gekregen... die in het afgelopen jaar aangenomen zijn in het Amerikaanse congres. Eerder had ik daar een mooi voorbeeld van dat we hoorden dat in Amerika ook in het congres een motie was aangenomen... die zei, uh, regering, verzet je tegen eenzijdig uitroepen van de Palestijnse staat... Ik heb eigenlijk eenzelfde type motie vorig jaar ook in Nederland toen ingediend. En die heeft in Nederland ook een meerderheid gekregen. En die heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken erin gebracht... in de besprekingen in de Europese Unie. Dus zo kan je ook uh, elkaar aan ideeën helpen en ervaring uitwisselen. Ja, we hebben een drukke dag uh, achter de rug, vol met besprekingen. Vandaag uh, conclusiedag. Wat voor conclusies gaan er getrokken worden? Ja, Het is uh, inderdaad een dag waarop ook... Een, een verklaring wordt vastgesteld door de parlementariërs. Het zal ook een verklaring zijn van um, ja, solidariteit met Israël. Een van het bestaansrecht van de Joodse staat Israël. Dat er ook um, het belang onderstreept wordt om uh, echt ook de Iraanse dreiging te weerstaan. En zo zullen nog wel een aantal conclusies getrokken worden... die we ook um, bij de parlementen weer bekend gaan maken en uh, ook breder... Uh, ook daar aandacht voor gaan vragen. En wat, wat, wat voor resultaat, wat, wat moet er wat van komen van deze conferentie? Nou, het is voor mij de eerste keer om hier uh, bij te zijn. Wat ik in ieder geval heel mooi vind en nuttig vind... is, je krijgt hier ook briefing van zaken die hier heel erg spelen. Ik gaf het even net aan, die Iraanse dreiging bijvoorbeeld. Uh, maar je ontmoet ook uh, leden van de Knesset van het, van het Israëlische parlement... en van andere parlementariërs... Ik denk dat het, dat het eigenlijk ook wel voor de lange termijnse waarde heeft dat je elkaar makkelijker kan vinden en kan aanspreken. Ik heb gisteren bijvoorbeeld al een leuk gesprek gehad met een Duitse parlementariër, eigenlijk vlakbij, maar um, we kenden elkaar niet. Nou, dus ook je legt ook weer contacten waar je makkelijker elkaar weer weet te vinden. Het wordt allemaal weer toegankelijker. Ja, zo is het. En wat voor resultaat gaat dat opleveren voor Israël? Maar ik denk dat het voor Israël op gaat leveren dat er toch weer um, een flink aantal uh, parlementariërs op weg gaat, ook in een nieuw parlementair jaar, om um, ja, ook met grote bereidheid om, um, en enthousiasme om ook voor Israël te blijven opkomen. Mm. En op wat voor manier moet Nederland nu betrokken raken bij Israël volgens u? Nou, Nederland is al best, vind ik, op de afgelopen in de afgelopen periode ook goed betrokken. Uh, biedt ook in uh, Europees verband ook wel tegenwicht tegen, uh, tegen, tegen landen zoals uh, Frankrijk. Hij heeft er ook wel een handje van die wel erg makkelijk als Israël in de verdachte bank willen plaatsen. Um, en um, wat dat betreft zullen we natuurlijk vanuit het parlement ook ons best doen om de minister, de huidige en de toekomstige minister... Uh, scherp te houden, voor zover het al een andere persoon is. Ja, uh, Nederland heeft natuurlijk al, al uh, heel lang hele nauwe banden met Israël. We zien de afgelopen decennia wel dat die banden wat uh, bekoeld zijn geraakt. Uh, er toch vaker een kritische toon is tegenover uh, Israël... Uh, ook in het Nederlands parlement. Uh, uh, doet u ook iets met die geluiden vandaag? Nee, ik, heb, ik heb dat zelf ook met collega's besproken. Je zegt, ja, het is ook wel van belang dat we goed in de gaten houden... dat er ook een goede informatievoorziening eh, is. Dat we natuurlijk ook wel ons actief eh, laten zien, ook in opinieverhalen en dergelijke. Eh, dat je ook daar tegenwicht biedt aan een publieke opinie... die soms ook wel eh, het idee heeft dat Israël als een soort te keer gaat... tegenover andere landen of tegenover Palestijnen. Terwijl de werkelijkheid eh, is van een land wat behoorlijk in het nauw gedreven is... In, in, in Spanje en in Portugal blijkt soms heel verschillend ook te denken... dat die uh, ook weer aan denken worden verzet van... hé, uh, hey, kijk eens hoe ook in andere landen, ook binnen bijvoorbeeld... sociaal-democratische bewegingen, ook positief over Israël wordt gedacht. Laat het niet alleen een zaak zijn van bijvoorbeeld parlementariërs... die ook uh, zelf erg uh, een... een een, een, ...een belangstelling hebben van huis uit voor... ...of vanuit een goddienstige overtuiging... ...een christelijke overtuiging voor het Joodse volk. Maar het kan ook vanuit andere overtuigingen zijn. Een duidelijk verhaal. SGP-leider Kees van der Staaij vanuit Israël. Dank u wel. Graag gedaan. Het is 14 minuten voor 6 uur luistert daar nu al wakker op Radio 1. En als we de peilingen nu moeten geloven... keert Barack Obama in november gewoon weer terug in het Witte Huis. En de vraag is natuurlijk of die peilingen van nu over ruim een maand nog kloppen. Maarten Koolsloot is auteur van het boek Zo word je president. En hij zit al de hele uur bij ons in de studio. Ja, Maarten, als je nu... Uh, nou, laten we even bescheiden doen, 100 dollar mag inzetten... op de uiteindelijke winnaar van de presidentsverkiezingen in de VS. Uh, waar zet je je geld op in? Ja, volgens mijn boek heb ik dan een probleem. Want daar staat de zin in. Ik had voor dit boek geen glazen bol. Dus oh. ik kan het niet voorspellen. Maar ik wil natuurlijk graag van die 100 dollar wat moois maken. Dus dan zet ik mijn geld op uh, Obama. Geld Waarom? Nou, er zijn denk ik heel veel redenen voor. Uh, hij ligt voor in de peilingen. Maar goed, peilingen meten wat vandaag is... niet wat morgen zal uh, zijn... Ik heb bij mijn reizen door Amerika voor dit boek uh, gezien... dat zijn populariteit nog altijd groter is dan die van uh, Romney. Om dat heel simpel te zeggen. Nou, waar komt dat dan door? Ik denk dat mensen wel het idee hebben dat het, wat hij heeft overgenomen aan ellende... dat dat weliswaar heel langzaam verbetert. Te langzaam in de ogen van veel mensen. Maar dat hij wel dingen doet, uh, heeft gedaan die daar verandering in kunnen brengen. En dat uh, als het gaat bijvoorbeeld om het aanzien van Amerika en de rest van de wereld, uh, de oorlogen in Irak en Afghanistan, dat hij ander beleid voert. En ik denk dat uh, mensen bijvoorbeeld Obamacare uh, zien, of wellicht zullen gaan zien, als iets waar ze misschien makkelijker een, en goedkopere een verzekering door zullen krijgen. Er zijn wel een aantal dingen waar ze de effecten van gaan zien, of een heel wat gevoel hebben dat de verbetering op komst is, niet te min zijn natuurlijk ook heel veel mensen heel ontevreden met hem. Nou, er zijn heel veel mensen ontevreden. Op dit moment loopt hij voor in de peilingen. Blijkbaar heeft hij nog een hele hoge gunfactor. Waar, waar zit het dan in? Want dat kan hem echt niet alleen maar in Obamacare zitten. Daar is veel kritiek op geweest. Absoluut, zeker. Uh, charisma, de uh, likability uh, factor... die ik in het boek uh, uitgebreid uh, beschrijf... en die volgens mij heel belangrijk is... uit die peilingen, als het gaat om... Uh, ja, vind je hem een aardige man vergeleken met Romney, daar komt Obama beter uit de bus. Uh, wat je ooit bij Bush ook had, de, de jongste Bush zei... dat is een man waar je een leuke biertje mee kan drinken dat hij vervolgens twee oorlogen voerde en een beetje een bende van maakte. Ja, dat ja. merkte we later pas. Maar is de vraag niet, ook niet aan wie zou je je portemonnee toevertrouwen? Ja, dat soort vragen zeker. En in het geval van Romney, uh, nou, dat kan hij vast goed beleggen... die inhoud van die portemonnee, dus dat <lacht> zou ik uh, wel toevertrouwen. Maar dat soort vragen, en da daar in die factoren... Uh, ja, scoort Obama veel beter dan Romney. Nou, We zitten nog ruim een maand voor dus die verkiezingen die, die uh, op 6 november zijn... Uh, uh, wat is nu die valken voor Obama nog de komende tijd? Wat kan hij nog fout doen? Ja, er kan van alles misgaan. Als blijkt dat hij nou drie minnaressen heeft, dan zal hij een probleem hebben. Uh, als, als, er kunnen allerlei dingen blijken uit de, weet ik, uit de campagnefinanciering... of relatief ja, kleinere dingen die nog bekend kunnen worden. Is dat, dat vaak op het laatst nog? Nou ja, ik verwacht niet dat dat gebeurt. De pers zit hier al twee jaar, uh, meerdere jaren natuurlijk zo bovenop. Ik verwacht niet dat zoiets gebeurt. Maar goed, dat zou, dat zou een soort van ramp, een doemscenario zijn... Uh, anderszins toch gewoon uh, ja, vergissingen. We hebben het straks over het uh, oeps moment van uh, Rick Perry gehad... dat hij gewoon iets vergat in een debat. Mm -hmm. uh, Romney schijnt allerlei intelligente zinnen aan het bedenken te zijn. Je kan natuurlijk heel uh, ja, lullig overkomen in een debat. Als, met één zin kan je een beetje als een uh, ja, klein kereltje of zo worden weggezet. Nee, je zult mij net het laatste woord van zo'n zin vergeten. Ja, ja precies. Ja, er kan, zoiets kan er gebeuren. Ik denk eigenlijk, misschien proef je dat ook een beetje in het antwoord... Dat gezien de discipline die Obama de afgelopen jaren... vanaf de campagne al in 2007... heeft laten zien dat dat niet gaat gebeuren. Dat er geen... Ik zie eigenlijk niet zo heel goed... wat hij redelijkerwijs nog heel raar zou kunnen doen. Wat wordt zijn one-liner? We kennen natuurlijk allemaal Yes, We Can. Uh, van Obama? Mm -hmm. uh, zijn one-liner voor vanavond, ik moet voorspellen. Weet die glazen bol, ik had hem wel <laughs> moeten hebben. Zijn one-liner. Ik denk uh, dat de zin waar hij op zal hameren zal zijn... van uh, we staan er nu uh, beter voor uh, dan dat we vier jaar geleden stonden. En met mij uh, wordt dat voortgezet. Zijn twee zinnen is een lang verhaal, maar in die toon zal het zijn, denk ik. Ja, en, en uh, Romney, is hij nog in staat om, om iets in die peilingen te veranderen in zo'n debat? Zeker. Overigens, op je laatste vraag bedenk ik me net: uh, not back forward is iets wat eerder is gebruikt in de campagne, mm -hmm. uh, variatie erop zal, uh, zal komen. Kijk, de glazen bol werkt. Ja, op, ja zeker. Ja, ik moet even poetsen, maar dat doet hij het wel. Maar nog even, Ronnie, hoe, Ronnie. Kan die, hoe kan die zijn campagne nog redden? Ja, de boodschap over de economie is er een die bij veel mensen wel aanslaat. Heel veel mensen hebben geen werk. Jeugdwerkloosheid uh, is relatief hoog. Er zijn ook heel veel mensen die eerlijk zeggen: ik ben teleurgesteld in, in wat er uh, met de economie gebeurt, ook onder Obama, maar. Uh, het alternatief is slechter. Romney zal een heel duidelijk plaatje moeten schetsen. Er zijn heel veel mensen gevoelig voor de economische boodschap. Heeft hij daar een duidelijk verhaal voor? Heeft hij ja. nog een kleine kans? Overigens is het percentage onbesliste kiezers al heel erg klein. Uh, ja. Ergens tussen de 5 en 10 procent. Nou, Amerika-deskundige Maarten Koolsloot was dit uur bij ons in de studio. Dankjewel voor je komst. 6 november is het dan zover. De Amerikaanse presidentsverkiezingen. We blijven het elke week op de voet volgen. Maarten, volgende week komt ook je boek uit. Zo word je president. Dank je wel voor je komst. Dank je wel. Vanmiddag is het in de Tweede Kamer dan eindelijk tijd voor de algemene financiële beschouwingen. Dat zou gisteren al moeten gebeuren, maar eerst moesten de VVD en PvdA nog hun herfstakkoord verdedigen. De partijen van Mark Rutte en Diederik Samson verbouwden het lenteakkoord net op de valreep nog eens voor 2,3 miljard euro. Het beloven bijzondere financiële beschouwingen te worden, want inmiddels schreven er al zes partijen mee aan de begroting voor 2013. Eddie van Heijen, woordvoerder van Financiën van het CDA, goedemorgen. Goedemorgen. Op verzoek van onder andere het CDA kwam gisteren dit debat over het herfstakkoord. Waarom was dat volgens u zo belangrijk? Nou, omdat um, het in de eerste plaats natuurlijk heel belangrijk was om te weten waar je nou eigenlijk over uh, uh, vergadert met elkaar. We hadden inderdaad een uh, lenteakkoord, uh, wat was gesloten door vijf partijen en wat was neergelegd in de begroting zoals die voorlag. Mm -hmm. Tegelijkertijd zijn er twee partijen aan het onderhandelen. Al over diezelfde begroting. Dus op zichzelf uh, denk ik dat het uh, goed is geweest dat PvdA en VVD daar wel vaart achter hebben gezet. Dat ze ook snel bekend hebben gemaakt wat ze willen versleutelen aan die begroting voor 2013. Uh, maar dat zijn natuurlijk wel uh, een aantal grote zaken. En daarom denk ik dat het goed is dat de fractievoorzitters daarover uh, vandaag ook even met elkaar uh, gesproken hebben. Maar wat vond u van het debat? Nou, um, het ging er natuurlijk vooral ook om te laten zien, um, uh, uh, ook vanuit de oppositie gezien dan, um, uh, welke keuzes er nou eigenlijk worden gemaakt, of ook soms niet worden gemaakt. Om um maar een voorbeeld te noemen: de forensetract wordt teruggedraaid, de langstudeerboete wordt teruggedraaid. Nou, dat zijn maatregelen waar denk ik best een, een hoop mensen blij om zijn. Maar tegelijkertijd uh, worden er ook een fors aantal lasten verzwaard. Lasten voor het bedrijfsleven, lasten voor huishoudens als het gaat om uh, de assurantiebelastingen. Waarvan mensen zich in één keer denk ik weer uh, een stuk bewuster zijn geworden dat die, uh, dat die bestaat. Uh, ja en de rekening komt dus ook ergens te liggen en daar moet je natuurlijk met elkaar ook scherp op zijn. Ja want op welk punt wringt de schoen nou het meest? Nou, ik denk echt dat er per saldo toch een behoorlijke lastenverzwaring bij is gekomen. En dat is wat vandaag ook wel echt duidelijk is geworden. Kijk, beide partijen, zowel de VVD als de TVA, zijn de verkiezingen ingegaan met beloftes over lastenverlichting. De PVDA met het niet laten doorgaan van de btw-verhoging. Nou, het is inmiddels 2 oktober en die maatregel is gewoon doorgegaan. Rutte heeft beloofd dat er 1000 euro lastenverlichting zou komen per werkende. Nou, ook daar hebben we nog niet zoveel van gezien, sterker nog. Er is alleen maar lastenverzwaring nu bijgekomen. Per wel 400 miljoen zelfs extra, met name voor het bedrijfsleven. Um, dus met andere woorden, ja, een hele hoop van die beloftes die zijn gedaan, die zijn dus toch niet nagekomen. Om nog maar een derde te noemen, uh, de bezuiniging op de kinderopvang, die zou teruggedraaid worden. Nou, daar uh, valt in dit akkoord helemaal niets, uh, niets over terug te vinden. Nou, maar op welke punten bent u het eens met de heren? Wat is een goede beslissing die ze hebben gemaakt? Nou, wij hebben zelf natuurlijk ook een aantal uh, keuzes gemaakt in ons eigen verkiezingsprogramma als VDA. Bijvoorbeeld om die forense uh, belasting uh, grotendeels terug te draaien. Niet helemaal. Um, ook wij waren tegenstander van uh, de langstudeerboete. Uh, Daar is al een hele discussie over geweest, uh, ook uh, vlak voor de verkiezingen. Dus op zichzelf, dat men aan dat soort zaken uh, gaat sleutelen. En daar hebben we geen problemen mee, maar de, dekking, de financiële dekking die ze hebben gevonden... Ja, die stuit ons soms wel tegen de borst. Uh, als ik daar een voorbeeld van mag, noemen we nog. Uh, de spaarregeling die we hadden bedacht voor uh, ouderen die langer willen doorwerken... het zogenaamde vitaliteitssparen, ja, dat gaat er ook helemaal aan. Dat is een maatregel die we toch uh, graag in stand uh, hadden willen gelaten. Dus de verschillen zitten er met name in de... Uh, uh, zeggen, de, de, de financiële dekking die je zoekt om die maatregelen terug te draaien. Ja, nog een uh, opvallend moment vandaag. PVV-leider Wilders vroeg uh, CDA-leider Buma nog... of de demissionaire CDA-ministers wellicht zullen moeten aftreden... als uh, maatregelen die in het uh, begrotingsakkoord staan moeten uitvoeren. En hij sloot dat niet uit. Kunt, kunt u dat uitleggen? Nou, hij heeft wel iets anders uh, gezegd. Hij heeft gezegd... Uh, de ministers die zitten natuurlijk uh, demissionair. Hè. Ze hebben ontslag al aangeboden. Het ja. is een demissionair kabinet wat eigenlijk nog op de winkel past. En je moet uh, toch een soort overgangsperiode overbruggen naar uh, het moment waarop er een nieuw kabinet met nieuwe ministers uh, zit. Um, maar als de Kamer, wat ik zeg, dat demissionaire kabinet dwingt om allerlei zaken nu al uit te voeren, die ze heel erg tegen de borst stuiten ja, uh, dan kan je in individuele gevallen niet uitsluiten dat mensen dan zeggen... ja, dan, dan, dan stap ik op of dat, dat kan ik niet meer uh, rijmen met mijn verantwoordelijkheid als demissionair uh, minister. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, ze moeten op de winkel passen. Als de Kamer ja. dan besluit dat de winkel wat anders moet worden ingericht, dan is het misschien ook even slikken. Ja, maar dat, dat is natuurlijk wel waar. Maar de koninklijke weg is natuurlijk wel dat een demissionaire uh, regering uh, de lopende zaken afhandelt... En dat, uh, laat ik zeggen, partijen die samen een nieuwe regering vormen, dat die een nieuwe regeerakkoord sluiten. En dat uh, in, de, in dat nieuwe regeerakkoord uh, dat dat ook uitgevoerd gaat worden door, door een nieuwe ploeg van ministers. En wat je nu vaak ziet, is dat de Kamer niet het geduld kan opbrengen om uh, zeg maar die, uh, die nieuwe situatie af te wachten. Maar al in de tussenfase, het uh, demissionaire kabinet allerlei dingen gaat opdragen om al vast te gaan veranderen. En daar dat, dat moet de Kamer zelf ook een beetje terughoudend in zijn. Want hm. ja, dat, dat staat slecht wel toch niet zo netjes. Naar gisteren dus het debat over het herfstakkoord. Vandaag de algemene financiële beschouwingen ze zullen levendiger worden, hadden we gelezen, is dat zo? Nou, dat denk ik wel. Um, uh, ik denk ook, kijk, uh, we hebben natuurlijk vandaag al heel erg uh, gesproken over de, uh, hè, de, wat ik zeg, de, de politieke verschillen uh, voor 2013. Maar waar we het eigenlijk natuurlijk nog helemaal niet over hebben gehad, is hoe je echt de grote problemen waar Nederland voor staat en waar we in Europa voor staan, hoe je die oplost. Want het mm. enige waar de discussie eigenlijk de afgelopen 24 uur over is gegaan, is hoe je links en rechts wat in de begroting verschuift om wat, minder, wat, wat pijnlijke maatregelen te verzachten en daar andere belastingen voor in de plaats te, te brengen. Maar we vergeten gemakshalve maar even dat Nederland nog altijd iets van 17 miljard euro per jaar. Uh, meer uitgeeft dan er binnenkomt. Hè. Dus dat de staatsschuld steeds verder toeneemt. Dat de werkloosheid nog steeds oploopt. Dat we met een eurocrisis zitten. Dus dat er echt hele grote problemen en uitdagingen zijn... die we uh, nu moeten aanpakken. En ik hoop echt dat we die financiële beschouwingen morgen... ook wat meer over die, ja, die wat meer fundamentele problemen kunnen spreken. Want daar hebben we nog niet het begin van een antwoord op gehoord. Ja, precies. Het uh, debat over het herfstakkoord was een mooi voorschot, Maar er is nog genoeg om over te praten vandaag. Er is. Uh, ontzettend veel om over te praten. Ja, om, om nog een voorbeeld te noemen, uh, de problemen op de hypotheekmarkt. We weten allemaal, de woningmarkt zit helemaal op slot. Uh, er wordt niet meer verhuisd. Mensen die kijken allemaal de kat uit de boom. En net als gevolg dat de bouwsector uh, ja, grote klappen krijgt, dat daar ook veel ontslagen vallen. Dus we zullen ja. met elkaar moeten zorgen dat die woningmarkt weer uh, in beweging komt. Nou, en daar hebben we zelf morgen ook een aantal voorstellen voor... Uh, Waarvan we hopen dat ook het PvdA en ja. de VVD daarin geïnteresseerd zijn. Ja, vanmiddag beginnen ze dus de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. Eddie van Heijm van het CDA. Dank u wel. Nieuws in de nacht.